Kijken, firewall, allow. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. En nu eens even kijken. Beetje achtergrond muziek. van dit feest? face. Het is de uh, uh, radio dag. Zaterdag 22 augustus 2020. Oké, okay, ik ga nog mijn klonk erbij pakken. Zo. 4 uh, minuten over 3, 5 minuten over 3 in de middag. We hebben nog geen contact met uh, de Hof van Eden. Het Hof het van Ede. Ja, ik, maar ik ben stand-by. De operator is stand-by. Ik, ik ben er niet. Het is me allemaal een beetje too much. Ik ben uh, alweer, alweer een jaar ouder. En ik heb steeds mijn uh, motorfiets niet gefixt. Dus ik moet dan met de tram, met de trein, heel stuk lopen. En, en het grootste bezwaar vind ik ook dan nog dat je, uh, dat je dan vroeg genoeg weer weg moet gaan. Dat is meestal als het super gezellig is. Dan moet je weg gaan omdat je weer met al het vervoer uh, op tijd terug moet zijn. Voordat de, uh, voor de laatste er was. Ik zou even zeggen, zo, ik in de uitzending. Want Gypsy staat, die zit natuurlijk uh, op de tech set, zeer geïnteresseerd of er uitzending is, wie er gaat uitzenden. daar hebben we een beetje hetzelfde uh, probleem. Daar hebben we het nog niet eens over... over, over uh, ...waar iedereen het over heeft. De, altijd. Dit is het jaar... ...van, de, van dat. Nou, ik heb uh, Guus... ...en Els al, al getipt... ...dat ze mij op elk moment kunnen bellen. Dat, dat kunnen ze ook weten... En gaf al aan dat ik er niet ben. Ik had misschien duidelijk aan moeten geven dat ik hier stand-by ga zitten zijn. Uh, bijvoorbeeld voor Jacco en Lennart. Kijk, die hebben wel eigen vervoer. Dus een grote kans dat die er wel heen gaan. Nou ja, en die hebben Teamspeak op hun, uh, op hun telefoon. Dus dat zou een kleine moeite zijn. Hè? Gewoon Teamspeak aan, een beetje rondlopen, mensen interviewen, sfeer, impressies. Ik maak ondertussen mijn tweede kopje koffie. Hopelijk word ik dan iets wakkerder. Als ik wakker genoeg ben, ja dan ga ik zelf maar eens bellen. Oh, hè, principe je zou zeggen dat Jacco en Lennart die, die gaan niet, vandaag niet. Die vallen dan ook weer af. Ja, ja we hebben nog steeds Guus en, en Els achter de hand. Els hebben we vorige keer... Uh, ...een al een beetje ingekregen. Om, uh, te interviewen en zo. Dus dat moet lukken. Die is ondertussen sessie genoeg. Ja, ik, ik ben bang. Hè. Ik ben heel bang, ontzettend bang. Oh, wat ben ik bang. Dat er maar heel weinig mensen zullen zijn. Nou, niet om de wijsneus uit te hangen, maar ik had ervoor gesteld om een, een virtuele radiodag Dag te maken. En, uh, dat is wat iedereen doet. En, en dan moet iedereen zich gewoon thuis goed voorbereiden. We hebben bijvoorbeeld allemaal Discord te installeren, en, en andere mensen die daar helemaal geen zin in hebben, dat dan maar, toch maar Teamspeak of zo. En eventuele webcams zo. en zo. Eigenlijk het enige verschil is dat we. Dat we visuele... Uh, dingen erbij zou halen. Want radio is radio. Dus Het is niet zo moeilijk om... Uh, om radio... te maken van... vanaf daar. Maar ja, Het is natuurlijk leuker als je kunt zien wie er is... wat ze doen zijn. En dat hoeven niet eens met video... gewoon uh, regelmatig... versen... Foto's is ook goed. Nou, Chips denkt dus Guus, Els, Sylvia, Floris, Jaap, Gerard, Jeroen, Tom, Kees, dat zijn er negen. Even kijken, Barney komt met iets vaars met link. Barney, eh, uh, graag. Nou, ik zal het typen hier zo. Ja, Dred doet het al. Ja, alles kan. Maar met mate en zo, hè. En, en... url drukken in de chat, dat, dat is overal ergens, uh, dan wordt opgefrond. Want je weet niet wat het is. Hè. Dus als je er goed voor nadenkt, dan zeg je gewoon van eerst eventueel een titel en een korte beschrijving. En dan bedenkt ik dat mensen weten waar ze op gaan klikken. Vergeet niet dat ik uh, een crypto-miner uh, te pakken had en dat ik weet niet hoe lang het geleden is dat ik een penis had een trootje dat is volgens mij 20 jaar geleden of zo heb jij een koffie machine oh ja heerlijk best koffie aan ja dus dat als ik het al kan oplopen, betekent dat inderdaad dat het, dat het nog steeds gevaarlijk is, daar buiten. Je kunt niet zomaar op alle plekken blijven. Beter een soort party muziek opzetten. Een, een easy party lijst. Uh, wat hebben we? Dance, dubstep, drum and beach, tech, industrial, easy tech. Nou ja, we hebben iets. en Willem op de tekstjet. Wil je het meemaken? Ga naar de chat Oh, dat is uh, een leuke foto. Wie heeft die gemaakt? Heb jij die gemaakt, Bonnie? Jezus, uh, ik lijk echt op Mensen Met haar mijn haren dan. Uh, voor de rest natuurlijk niet. En naar de kapper. Even kijken Barney, Guus en Willem. Ja, waar zijn ze op mars? Ik heb gemaakt Barney Hij nee, is leuk goed gedaan Joe is staat nou? op de auto Ja, nou, goed gedaan Barney Leuk nee, Dus ik wil graag creativiteit Iedereen die op uh, Discord zou zitten, die zou die foto zien hè, als mensen een link, uh, media-link in de chat typen. Discord, uh, de, de textset IRC is gelinkt met uh, met de Discord. Dus eigenlijk, uh, hetzelfde als iemand die is op Discord, die verschijnt dat op de IRC textset en andersom zien we op de tech chat. Waarschijnlijk in Discord. Nou, Discord is moderner Het uh, ondersteunt meer dat ze doen van uh, à la Twitter en Facebook en zo. Uh, dus die, die laten die foto's zien. En dan, dan, uh, dat is heel grappig, want je ziet dus nu daar tegenwoordig de Reddit-chat. En mensen typen best veel links in. Dus, uh, terwijl op IRC, ja, blijft puur tekst. Ja, nou Guus, die, die laat zijn computer tegenwoordig ook aanstaan. Een van zijn computers. En, en die, die, die Guus die zit er dag en nacht in. De en het is maar de vraag of hij überhaupt uh, terugleest. Want dat doe je dan normaal. Hè? als je dan bij de computer komt, dan ga je even de chat teruglezen. En kijken of er iets belangrijks aan de hand is. Ja, het dat uh, bij LinkedIn bij hem thuis is, zoals de rol van Edis, geen kans. Okay. Ik type ook vaak op uh, privéberichten, query, private message, maar dan reageert hij eigenlijk nooit op, hij, hij ziet het ook niet ook niet als hij eruit zo. Dus. het stomme is dat hij soms wel dingen aan mijn kind daar. Maar als ik dus zeg waar ik dan zie, dan blijf ik wel. Maar, Dit is een de hele radio casters, chatters en dat soort Kan beter ambient uh, opzetten. Hoe oh, ben ik spaced. En ik ben niet eens in een hoofd de hoop van hem. Who? Your subconscious did create problems. Your dream turned into a nightmare which has been corrected. We're now on the force. You're about to return to your lucid dream. Pause. With all the upgrades, you won't remember any of this. You only can change two things. You can return to your lucid dream. live a beautiful life with a Whomever You may be rich, or you can choose the world out there. What is that there? Dat weet ik. Maar nee, ik hou de muziek natuurlijk nu ook helemaal weg, want we hebben een eregast op TeamSpeak. Drie keer rijen wie? Drie keer wie? Ja. Dan... <laughs> <laughs> nu weet iedereen het al natuurlijk. Ja. Hey Willem, ja, goh, gezellig. Uh, maar ik, ik lees net ook, uh, jij kunt er ook niet heen. Nee, helemaal genoeg. Nee. Ja. Ik ook niet, uh, Dred ook niet. Misschien dat hij nog gaat, weet ik wel. Maar het is al op zich al laat natuurlijk. Jeeps is ja. niet. We vragen ons af wie er is. Ik ga dadelijk maar bellen. Ik ben eigenlijk op zoek naar de telefoonnummers van, van, van, van, van Guus en of else Als iemand mij die privé kan geven, even privé in de tag chat of zo. Uh... Ja, ik kon ook geen nummer, geen nummer van uh, Guus vinden. Ik heb nog een proberen te tellen, maar ja... Niet gelukt. Oké, okay, ik zet heel zachtjes wat muziek op de achtergrond. Zeg eens wat. Ik zeg wat? Ik zeg weer wat? Ja, volgens mij is het prima. zitten we heerlijk over de muziek heen. Gewoon lekker een beetje kabbelen in de achtergrond. Oké. Okay. Ja, ik moet er even in komen. Ik zit... Ik... ik, ik, ik. Ik had het natuurlijk kunnen weten. Meestal bij zo'n dingen, dan uh, moet, moet ik toch de hele uitzending een beetje gaan doen. Uh, totdat, totdat er eventueel wat mensen komen die het overnemen. Ja. En dan kan ik even naar de wc of zo. Uh, ja, bijvoorbeeld. Dat moet je je boekpie boek zetten. Nou ja, inhouden hè. Daar gaat het oh, om. Ja, inhouden. Inhouden. Ja. Voorhouden, aanhouden. Ja. <laughs> uh, uh. ja, nou redder. Radiodag, het, het is op zich een geweldig iets natuurlijk, ja, dat dat, dat het toch ook ieder traditie, jaar gebeurt. Het ja. is echt een, een so social medium, ja. daar denk ik vaak over, want je hoort al dat gedoe over sociale media hè, en, en dit en dat, en dan gaat het over Facebook en, en de allemaal grote jongens. Hè. Google had ook een heleboel van die dingen, maar daar hoor je ook al bijna niks meer van, die, ja. die, hebben, die hebben ook een heleboel afgestoten. Maar ze kunnen gewoon niet optekenen tegen Facebook. Ja, dan heb je nu Instagram. Dat is de grote bedrijf voor Twitter. En, uh... Maar ja, we hebben onze eigen community. Hè? Onze eigen krant. Onze eigen radio. Onze, ja. onze eigen chats. Dat, dat vond ik een belangrijk aspect. Uh, toen we er überhaupt mee begonnen. Hè? In het kader ook van, van, van hoe jij dingen opzet. Dat de mensen zelf... Het medium zijn. Ja. Exacto. Ja, Clary ligt in bed ofzo? Ja. Het is doodstil, klinkt het daar bij jou. <laughs> Dan normaal is het gewoon haar in de achtergrond uh, mm -hmm. koken of afwassen ofzo. Ja. In de next aanstiks hoop ik. Nou, we hadden gisteren een feestje in de tuin. Ja. En toen hebben we Indonesisch voedsel gehaald. Was het de verjaardag van... ...Zien, die is 17 jaar geworden. Het kleinkind. een kleinkind. mooie leeftijd. Ja. ja. ja hij is... Hij, hij, ...hij heeft dreads en zo, hè. Oh, ja, lachen Ja, al, al, al een paar jaar, hoor. En hij is... Uh... Sinds hij twaalf was. <laughs> hij heeft helemaal zelf gemaakt, hè? Ja. Ja. En ja, ik hij, zou... uh... ja. Hij heeft pas weer Hij is pas weer even opgetreden. Oh, even een band of zo? Of, uh, nou, nee, banden? maar hij... Hij, uh... hij maakt uh, zijn eigen muziek, zijn eigen... Dat? Is een, st een studio hoe ze ook moeten zien nee, dat hij, hij, hij, hij uh, moet. Aha, maar, maar het eigen gemaakte muziek? Ja, eigen gemaakte muziek ja. 17 ja. jaar. <laughs> ja die Gypsy Star die, die is uh, Hoe noem je dat? In, in het Nederlands eager in het Engels. Uh, ja. Maar die, die, die zegt al van, oh als, als ik naar de wc moet. Dan wil zij wel even op een teamspeak komen. Ja. ja dan neemt ze het over. Ja. <laughs> ja, je ziet die daar ook echt een reizende ster. Hè? Al, al yeah. over geruime tijd. En uh, er is alweer één of twee uh, Red Radio dagen uh, terug. Dat, ja. zij daar, dat zij daar de, de presentator, ja. host, ja. Uh, interviewster was. Ja, dat was leuk. Nu maar kijken of we elke zo ver krijgen of zo. Uh... Ja. Ik, ik heb nog steeds geen nummer. Ik heb alleen wat wat, wat nummers hier, uh, waar geen naam bij staat. Zal ik die eens bellen? Eens kijken wie de, wie de, wie dan opneemt. Even kijken, bellen, luidspreken. Maar om gebruik te kunnen maken van de prepaid aansluiting. Oh, ik moet heel snel mijn, mijn beltegoed updaten. Daar houden we het al op dan. Oh. Anders, uh, anders wordt mijn simkaart weer ge geblokkeerd. Geblokkeerd? Ja, dat zijn gewoon die prepaid dingen hè. Als die, als, die, als die te lang niet gebruikt worden, dan, uh, dan komt dat nummer gewoon weer vrij. Kunnen ze dat nummer weer verkopen? Ja. <laughs> ja, nou, ik ben blij met 3 hoor. want uh, ik, vroeger had ik ik had op een gegeven moment, in de hoogtijdagen had ik vier telefoonlijnen. Ja. Oh. Uh, en dat, dat, wat was dat? Volgens mij was het, het basistarief was, was 70 uh, euro per twee maanden, geloof ik of zo. Maar vier... Nou ja, bla. Geval, ja. Ik heb heel wat geld gestort op de KPN-rekeningen. Ja. Tot het internet kwam. En vanaf toen, ja, toen ging het terug naar één telefoon. En op een gegeven moment heb ik zelfs mijn, mijn, mijn, mijn landlijn uh, opgegeven. Heb ik alleen maar ADSL. Ja. Uh, en, dus internet en, en geen telefonie. Nee. En voor, voor de telefonie uh, koop ik gewoon zo'n prepaid... Uh, kaartje en uh, dat, dat gaat prima, dus mijn telefoonkosten over een jaar genomen is, is, is minim uh, 30, 40 euro misschien. Ja. Terwijl moet je voorstellen: al die mensen met die telefoons, die wij op straat zien, die de hele dag lopen te chatten, sms'en en zo, die hebben allemaal abonnementen. Ja. Die, die, en die betalen flink, die betalen flink voor het toestel, betalen flink voor het abonnement, betalen ja. eventueel nog extra datakosten. En die vinden dat heel normaal. Ja. Ik, weet, ik kan het, weet het niet, maar dat zal per jaar toch uh, honderden euro's zijn. Vier, uh, 500 euro op zijn minst, denk ik. Uh. Big business, hè? Ja, maar... Maar de gein is, omdat dat micropayments zijn, hè, dus heel kleine bedragjes, bedragjes iedere keer als je het gebruikt, heb je dat gewoon niet zo door. Nee. Dan denk je van, oh het valt wel mee, oh kan nog wel een keer, oh ja. kan wel iets langer. Ja. Dat, dat is mijn probleem met het systeem, hè, en, en rec inclusief reclame en, en promotie en, en, en propaganda. Het is allemaal zo gemaakt, dat je, dat je een goed gevoel daarbij hebt, dat je denkt van het valt wel mee, en dat zo... maar je wordt gewoon leeggezogen, je? Je, je wordt gewoon yeah. gemolken. <laughs> ja, zeker. En, en als je het op een alternatieve manier doet, dan, dan mis, mis je niks, hè? je mist echt niks. Die, die mensen met die telefoons, dus die de hele dag daar op zitten. Ik denk dat die net een heleboel mensen, die denken dan dat ze connected zijn. Maar dat is alleen maar virtual, hè? Dus je, je, je vrienden zijn virtual. Die, die teksten die je allemaal leest, die foto's, dat, dat ben je zelf niet. Eh? En, en, en, en je hebt er ook niks aan, behalve dat je het ziet op een schermpje. Ja. Yeah. En dan, dan kun je dat doorsturen naar andere vrienden. Oh, kijk eens wat een leuk fotootje ik hier heb, weet je. En uh, daar haalt men dan uh, de, de eigenwaarde uit. Hè? De, het goede gevoel, het denken erbij te horen, sociaal bezig zijn. Terwijl je eigenlijk helemaal in je eentje bent met, met een klein plastic toestelletje. Mm -hmm. Gemaakt door gasten die, die, die alle informatie over je verzamelen. Ja. En daar is denk ik het rijk voor worden. Ja, dat kwam la laatst langs. Deze generatie nu is de, de meest bedocumentarieerde generatie. Omdat ze dat zelf doen ook, hè. Mm -hmm. Ze fotograferen zichzelf in allerlei situaties. Ze schrijven allemaal over wat ze doen, wat ze eten, waar ze zijn. Uh... Ja? De, de, de mensheid is, is nog nooit zo bedocumentarieerd. Bedocumentarieerd. Hé <laughs> <laughs> hey man, doe niet zo gedocumentarieerd man. <laughs> maar ja, als je over jaren terug gaat kijken waar het nu eigenlijk over ging, dan... dan, dan, dan dus inhoudelijk gaat het, uh, is het allemaal niet zo interessant nee. geme gemeten aan de, het volume, de hoeveelheid. Ja goed, Ja, moest ik even kwijt toch. Maar, ja, maar, maar, ja. Maar, maar, maar dat in het kader dus van, van hoe blij ik ben met, met zoiets als met Willem de Ridder, zeg maar. Hè. Met, <laughs> met Ridder Radio. We zouden ook op Facebook kunnen zitten met, met, met, Ridder, met een, een titel Ridder Radio. Ja. Maar dan zouden we op Facebook zitten en dan zou al die flauwe kul... Ik hoorde mensen hier ook klagen regelmatig. Hè, van die, oh shit, er komt weer een pop-up. Oh ja. shit, ze willen weer dat ik registreer. Ja. Oh shit, ik moet mijn telefoonnummer geven. Ja, uh, ah. ja ik, ik, ik hoop dat, inderdaad, uh, dat we inderdaad nog, nog, nog, een, nog een keer fysiek inderdaad bij elkaar kunnen komen. op, op ja. de hele radiodag. Uh, wat is ook zei, le lekker knuffelen. Hè? Ja. Lekker <laughs> elkaar. Ja. <laughs> ja. <laughs> Aanraken, in de ogen kijken en zo. En, uh... Maar dit jaar uh, zit het er niet in, denk ik. Ja, voor mij helemaal genoeg niet. Ik, uh, ik, ik, ga er, ik ga er echt zin in. Ja, ik, ik ook. Maar ik heb ook geen vervoer en het is allemaal net iets too much. Ja, nou, Gypsy staat zegt: ja, volgend jaar weer. Ja, en dan is het ook nog benauwd, het is hier nog steeds binnen, hier binnen 27 graden. Het heel langzaam lopen terug, ja. van 31 was het, het het warmst hier binnen, of was het nu 32? Even kijken, hebben we nog muziek in de achtergrond, of niet? Ik hoor niks. Nee, dat hoor je niet op Teamspeak. Dus oh, nee. het, het zit er heel zachtjes heel onder. Het is niet storend, anders zouden ze dat wel zeggen op de television. Ja. ja, ja, ja. ja uh, Oké okay, mensen, dus ik kan niet bellen. Ik, ik, ik, ik, ook al zou ik het nummer van Guus en uh, Els hebben. Uh, dus als iemand anders hun kan bellen, hè, neem bijvoorbeeld Els, want Guus is altijd zo druk. Als iemand Els zou kunnen bellen en zeggen dat zij mij belt. Zij heeft ja. mijn nummer en dan, dan, dan, dan kunnen we verder. Dan hebben we een link naar de Hof van Ede. Ja, zeg dat Ja. <laughs> Ja, Noetski die heeft waarschijnlijk die nummers, maar ik weet niet. Ik dacht, ik denk als Noetski luistert, dan zou hij zich al lang gemeld hebben. Ja, zou hij zich al lang gemeld hebben. Noeds. Die schat. Ja, ook een die-hard. Ja. <laughs> Stoppen. Wat zeg je? Niet te stoppen. Niet te stoppen, nee. Ah, kijk, je komt een privébericht binnen. Ja, hier heb ik nummers. Ik heb de nummers, maar ik heb dus geen beltegoed. Dan zou ik even weg moeten gaan en een beltegoed bijkopen. Mm -hmm. Zal ik dat maar even doen? Ja, Ja, dan moet dan moet jij hier doorgaan of ik zet muziek op. Ja, zet maar lekker muziekje op. Ik blijf wel even checken, gewoon een beetje. Ja. Maar ja, als ik er niet bij ben, dan kan ik de muziek niet zachter zetten als jullie gaan praten. Oh ja. Dus, ja, Gypsy, dit is misschien jouw cue. Van Gypsy Star om erbij te komen hier op TeamSpeak. Dan kan ik even naar de shop, ja. even mijn belt goed updaten. Yeah. Ja, ik heb ze eruit. Ja. is Ah, daar komt ze al. Oké, okay, dan ga ik even naar de winkel. Hallo! Hi! Uh, ik, even... ik ga maar even naar de winkel of CPR. Ja. Nou, CPR deert even naar de winkel. Ja, ja. En ik heb iets op de grond laten kletteren, maar waar ligt het? <middel> nee, ik had ook wel heel graag op de video willen zijn. Ja, ik hoop. Ja, ik hoop. Lekker gezellig met deren in meenemen zo. Ik heb al zo weinig verteren. nou ja. Ik heb wel wat in dit jaar, maar niet als anders. Vanwege We het corona-gebeuren. Dus, um, Ik dacht, ja, als ik nou, um, dan de hele radio dacht, dus ik zat me er ook al best wel op, ja, op, je, op sorry, zeg maar. Dat is een verheugtje, inderdaad. Um, maar ja joh, hebben we die hele warme periode gehad, dus dan word ik altijd een beetje, ja, energieloos van. Ja. Als dat te lang aanhoudt. En dan, ja, en dan met mondkapje in de trein op, op zich, ja, vind ik dat niet zo heel erg. Maar ja, ik heb natuurlijk een tijdje terug in Amsterdam een interview gehad. En, uh, met, met, dus, een met een mondkapje op? Nou nee, met een mondkapje op. Maar toen ik daar naartoe moest, moest ik natuurlijk wel een mondkapje op. En ik kwam daar en ik had dus echt een kikker in mijn keel. Omdat ik gewoon best wel lang met een mondkapje op had gelopen. Ja. ja. En toen was het ook redelijk benauwd weer. Dus, ja, dat gaat niet helemaal samen met, bij mij. Ik ben wel hele warm, maar niet als ik ook nog zoi mee moet nemen en Barney is weer terug, dus uh, ja, daar gaat het dat niet helemaal voor hè? Dus ja, mijn zicht is ook nog een beetje wisselvallig, dus en de ene dag dan is het iets beter en de andere dag, ja, is het iets minder. En... Nou ja, vandaag is het weer een beetje kut, dus uh, het scheelt het nog wel eens wat. Dus hebben we er al een keer Ja, ja. Het we zo met, uh, met een aantal mensen die niet kunnen komen. Dus met jou als objecten nee. hartelijk groeten, veel beterschap toegewenst. Ja, Clarie, beterschap van mij. En van de ik hoef van iedereen. Ja, ze klinkt ook wel een beetje... Ja, een beetje sipjes. Ja, ik klinkt een beetje sipjes. Ja. Dus nou ja, dan gaan we gewoon hier vanuit huis. We mag het een beetje een gezellige... Dag ervan maken. ...over degene die luistert. En. Oh, ik hoop dat het wetwerk een niet telefoon heeft doorgegeven aan. Nee, nee. een CPR: dat hij straks uh, Guus of Els kan bellen. En dan hebben we natuurlijk. Het zou natuurlijk wel leuk zijn dat we dan live verbinding hebben met het Hof van Eden in Utrecht. Want daar is het natuurlijk vandaag allemaal te doen. En eigenlijk hoort bij zo'n Radio Dag natuurlijk wel ook een live verbinding op de radio. Hè? Dus ja. Nou ja, Sunset wist eigenlijk ook niet zeker of die kon komen. Waarschijnlijk niet. Dus ja, misschien is dit jaar sowieso een beetje slapjes. Wat ik van Gries had begrepen is dat um, Floris, en Sylvia en Hans sowieso zouden komen. Nou ja, de is er echt elk jaar, yeah, yeah. die zal ik zo gauw afwijzen. En Kees die is er ook bijna elk jaar. En Jaap meestal ook, maar van Jaap weet ik ook dat die zou gaan. Yeah, yeah. Alleen die komt alleen maar smiddags, want die moet vanavond nog naar een verjaardagsfeestje. dus hij blijft niet tot s'avonds. En Tom zei gisteren dat hij ook zou komen. Dus ja, er moeten wel wat mensen. Maar ik weet niet, ja, Jaap die zou eventueel kunnen livestreamen. Ja, ja. En die heeft wel TeamSpeak. Maar ik weet niet of die TeamSpeak op zijn telefoon heeft staan. En Discord heeft hij volgens dus mij niet. Wat ik weet. Nou ja, dit voor, uh, voor je telefoon, daar moet je dus voor betalen. Ja, yeah, ja. Yeah. kost eenmalig 1,50 euro. Dat is nog wel om te doen. Maar dan ga je het wel gewoon onbeperkt installeren op je telefoon, op je tablet, uh, waar je maar wilt. Dus dat, uh, ja, dat zou natuurlijk wel heel mooi zijn. Als die Aak misschien een streamen, maar ik weet niet of die het zijn telefoon heeft staan. Nee, nee. Toch, ik had hem eigenlijk ook vergeten te vragen, dus ja, ik ook weer niet aan gedacht. Vergeten. Yeah. <lacht> Ja, daar zitten we dan hè? We hebben nog een half andere, ja. andere halen, tafel. ja. dat <laughs> oh, <het> is echt. <kuggen> Nou ja, dat nee, is erg, toch? Ja, dat wel. Ja, koffie erbij, koekjes erbij. Nee, ja. Wat je maar wil. Uh, het is een gelijk, hè? Ik zit echt of in allemaal is het beginnen te regenen. Oh, bij uh, Duart? Ja. Nou, uh, hier nog helemaal niks. Hier had het vanmorgen een beetje geregend. Ik hoorde vanmorgen word ik wat donder. Zo? Oh? Ook oh, bij jou, oké. Okay. Ja. En was dat ver bij jou vandaan? Of... Nee, klonk redelijk dichtbij. Maar wel droog gebleven? Of... Ik zie, ja, ik zie geen nattigheid nog. Nee. Hm. Ja. Ja? Ja, ik ja. Even er tussendoor. Ja. Maar goed, Klarie die voelt zich niet lekker. Ik hoop dat het, uh... Nee, ze is, is, is vannacht misselijk geworden en zo overgegeven. Oei, en... oei, oei. Ja, ja. Misschien door het feestje van gisteren. Sam, misschien een beetje kater. Ja, ik weet het niet wat het is, maar ze heeft uh, Indonesisch gegeten. Oh nee. Werd, uh, werd, uh, we, we hebben het opgehaald bij zo'n. Indonees en die, uh, ja, het was he dus, ik heerlijk. Ik heb nergens last van gehad. Maar, uh, ja, klaar is dus wel. Die is twee keer, drie keer vannacht, is ze eruit gegaan om te poepen en te, te over te geven. Maar ja, dan is het, toch, <lacht> iets het Misschien toch iets in het eten geweest wat niet goed is. Ja, ja, ik denk ik ook. Je was ze niet tegen kan of zo. Ja. Heeft nog steeds een beetje buikpijn en. Uh, hoofdpijn en zo. Dat heeft wel een ontzettend stevige wind. Dat hebben we hier ook. Ah. Gisteren hadden we daar eigenlijk al, maar uh, ja. Ja, daar ja, is al. Heerlijk. Ja, ja. En verder eigenlijk goed. Ja, een beetje wisselvallig, ja, ja, een beetje behoorlijk, ja. zon, Pijl droog. Ja, buiten op zich is het wel redelijk lekker, maar ja, als je of in een trein moet gaan zitten of... Ja, dan is het net iets te benauwd. Ja, ja en ik heb ook echt een p hekel langs het station Utrecht, dus dat uh, ook. Een P-hekel. Ja, een P-hekel, ja. <laughs> de P-in. Ja. Nee, dat is echt zo'n station waar ik ja, het overzicht heel snel kwijtraak. De, de vroeger, de vroeger lijkt dat, hè, de P. Ja, zoiets, ja. Ja, ja. Nou, ik denk dat de P eigenlijk nog wel heftiger was uh, dan corona. Ja, ja. Wel. Je krijgt de kleren, weet je wel, dat is ook zo'n oude ziekte. Die... Ja, kleren, ja. Kleren, cholera. Cholera, ja. En tyfus en tering. Kleren, ja, te ja. ja, wij in Nederland hebben echt altijd ziekte. dat we met ziektes schelden en zo. Ja, ja, ja. ja. Ziektes wensen ja. en heel apart is dat eigenlijk. Ja. Ja, heel bizar. Ah, ja, De Wat? Elke uh, elke land of elk volk heeft wel zijn eigen rare dingen, denk ik. Zo. Ja. Ik heb vandaag ook nog een onverwacht geval van dunne poep. We kunnen van een paar laurierkersen die ik had gegeten, die ik nog nooit eerder had geprobeerd. Oh jeetje, Drents, jij ook al aan de racekak? Ja, de racekak. Nou, ja. Nee, verder of zo ja, gaat het eigenlijk wel goed met mij, maar. Ja, ja, ja ik heb met, met, mij warme, met mij ook. Ik heb met die warme dagen, ja, dat dat, dat echt verknozen wordt gewoon. En dan ja, ja. moet het eerst weer wat koeler worden en een tijdje koeler zijn en dan begin ik weer een beetje, ja. Bij te komen, bij te komen. normaal uh, te zijn, zeg maar. Dus ja. Zo gaan die dingen. Nou, het zal druk zijn bij de winkel. CPR is dus nog niet terug. Maar dat maakt niet uit. Het is gewoon. Ja, hele... hij, moest ook, hij, moest, hij moest ook nog even langs de koffieshop, natuurlijk. Oh, oké. Okay. Ja. <togelijks> het is verder een hele relaxte, een, een heel relaxed zaterdag. 22 augustus 2020. Wat veel twee is. Jeetje, Mina. En het is vandaag de radiodag. Ja, wij zijn er dus niet. Want zitten, wij zitten dus gewoon thuis. Nou ja, Willem zit lekker gezellig, ja, gezellig, dat weet ik niet met Clary, maar ja. Willem zit in ieder geval gezellig thuis. En Dredwet zit gezellig thuis. En Barney, die woont sowieso in Maleisië, dus ja, dat schiet ook niet op. Om van het jala nee. alleen nee. voor uh, naar Utrecht te komen. Nee dus hè, nee bent. Nou ja, ik zit ook thuis. Uh, dus we zitten met z'n allen thuis, CPR ook. Ja, ja. En daar is hij weer, hallo. Ja, gelukt. Hè hè. Oh, Bonnie zit in Maleisië, dat, dat wist ik wel, maar was ik alweer vergeten. dat vergeet altijd iedereen. Dirk vergeet het ook altijd. Aha. <laughs> nou, op een gegeven moment onthoud ik het wel. He he. nou. Is het gelukt? Ja, ik ga nu bellen, eens dus even kijken. Yes. Dus even kijken of dat nummer er niet al stond. Heb je een nummer van Guus? Ja, ik heb de nummers. Oh, 24 minuten geleden werd er gebeld. Oh nee, dat heb ik gebeld. Ja, oh! oké. Maar waarom hoor ik niks? Oproep eindigen. Nou, Hij moet niet zelf vlummen. Moet je ze wel opnemen? Hé hey, hoi, dit is dezelfde. Spreek maar wat in en wacht maar af ja, ja. of okay, ik het uh, Ja, Oké. Okay. Mijn merder toon uw uh, bericht yeah, op. Ja, Els. Dit is de uh, yes, yes, operator. Is, yeah. Ze horen jullie niet. Dit is via de telefoon en ik heb een koptelefoon op. Okay. Els, we zitten op Teamspeak. We zitten in de techchat. Uh, we zitten in de uitzending. Willem is er zelfs bij. Uh, dus als je dit hoort... en uh, We kunnen een verbinding maken... Laat het me weten. Bel mij, bel dit nummer, bel mijn nummer. En we kijken wel wat het wordt. Het is tot nu toe al hartstikke gezellig, dus uh, kan alleen maar beter. Piep. Zo. Ja, en dan kan ik die ander nog proberen. Dat is Omegus zelf. Ja, als ik in het Teamspeak, hè, ja. Uh, Waar weet heb ik wel een nummer van? Ik, ik hou er allemaal niet bij. Ehm... Uh, zeven... Okay, Willem, ik ja... Oké Willem, oké. Wel een microfoon uit. Dat <laughs> <laughs> doet Guus ook nooit. <laughs> ja? Oh, hallo, u spreekt met de operator. Ja? Waar is het VC? Ja, maar, maar wij zitten dus op de, op de techchat en op Teamspeak en in de uitzending. En Willem is er zelfs ook bij in de uitzending. Maar iets nu echt... Ja, wij kunnen in de uitzending komen, Willem. Je kunt in de uitzending komen? Nee, we, we zijn met heel waar we hier. Ja, dat vermoeder race. Maar de andere helft zit hier, zeg maar. En uh, het, het, het, het, het, het gaat er gewoon om dat. dat eventueel dat, dat er iemand wat rondom met de telefoon. En, en, en een verslag doet wat er is. Interviewtje, wees veel impressie. dan loop ik eigenlijk een verhaling, Wat is dat? Ik heb hier een Aha. Ik loop naar Oké. Oké. Kunnen we dat dan verbinden? Wat zeg je? Je hoeft niet te schreeuwen hoor, je bent goed te horen. hoe oh. <laughs> uh, kunnen we dat dan verbinden? Hoe we gaan verbinden? Uh -huh. Ja. Ja, je, je bent nu op mijn telefoon en gaat via de micro van mijn headset de uitzending in. Shipsy Star zit erbij, die zit te lachen in mijn oren, dat hoor je niet. Willem is even naar het toilet. Uh, ja, op de tech set hebben we Dredrod, uh, Barney, die is er ook al de hele tijd bij... Uh, ja, dat is het eigenlijk. Barney, GP Star, Willem, Dreadrod en ik. Nou, ik zou eens eventjes een stukje helpen. Ookido. Ik probeerde elf ook else. al te bereiken, maar ik maar kreeg, kreeg, kreeg een antwoordapparaat. Oké. Okay. Dit is DFM oh. Radio Television International. Broadcasting oh, hey, Pussy. 24 Hours a Day. Pussy, Pussy. hallo. Ja. Oessie, poessie. Ja, die dacht dat het hier is gelijk is de... weer. Ja, Barney zegt al, de, de harde RR-kern, dat nee. is, is zo, de keiharde... Hij stil ik de vliegen in vervallen, heb, en... Uh... Sorry? Ik... Sunset is hier. Sunset is daar, oh wauw. Hartelijke goed oh, natuurlijk. is Van Gypsy Star, Willem, He, mij en Red. Ik kan hem nog niet horen hoor, dus... Uh, Oké. Okay. Ben ik nog te ver weg? Star. Ik, ik vraag even aan Gypsy Star, is, is Guus goed te horen? Guus is goed te horen, alleen zijn stem klinkt heel anders via de telefoon, Helemaal. Ja, ja, ja. Je bent goed te horen, alleen je stem klinkt heel anders. Ja, hij loopt nu, dus hij is een beetje te heftiger te ademen. Dat zin zijn weg is gekomen, oké. Okay. Ja. Oké, okay, Willem is terug. Ja. Maar, voor iedereen... Oh. hallo. Ah, ja. Hey, Gerard. Hé. Hey. Oh, ja dat dacht ik ja, wel, ja, dat die zo ja. ja we, we zitten in de uitzending uh, we zitten ook op Teamspeak dus Willem is er, Chief Star is er en, en ik op Teamspeak maar die, die kunnen jou niet horen dus maar je gaat wel de uitzending in dus uh, en je bent voor ja. hun wel te horen maar jij kunt hun niet horen dat je dat even weet ja hoe is het daar uh, het is we ruiken het er is een lekje in het uh, dak maar dat is overkomen. het is regent ik hier, een beurt net. hier schijnt de zon, de helemaal. Ja, hier in Amsterdam. Ja, ja. Nou, Ik ben met de fiets hier toegekomen. Oh, hoe lang fiets je dan op? Nou, twee uur, want ik moest nog stijlen ergens voor een bouw. Oh, dus. Nice. Uh, hij kwam ook nog een file terecht langs de uh, te vest, zonder. Uh, Auto's van twee kanten, die gingen naar één naar de rest toe. echt hele lange files. Die, uh, ja, die, uh, die gingen naar bomen, geloof ik. Ik zag ze allemaal met balkjes lopen. Heftig. Ja. En uh, maar ja, dus ik kon nog, uh, als er een rijdende aandacht uh, nog meer uitkwam, dan werden we fietsen van de andere kant af. Die konden nog niet meer uh, passeren. Vanwege de auto's ook van de andere kant af. Gewoon te weinig ruimte om verder uh, te komen. Maar ja, je bent sowieso een, een stevige fietser, heb ik begrepen uit je verhalen. Dus, dus twee uur, oh, uur fietsen is dus dat... niks voor jou. Ik ben uitstrijd, inderdaad, uh, door Bermen en. Uh... Uh, nice. Ja. Het is niet zo druk daar, schijnt het? Uh, zeg, uh, zo. Ik kan even doorgeven aan Bobby uh, bijvoorbeeld. Oké. Okay. Bedankt, ja. Gerard. Veel plezier. Oké. Okay. Goed, Gerard. Okay. Groeten van Gypsy Star aan Willem ja. en Drey. En wie is het dan? Met wie spreek ik dan? SCP. SCP. Ja, met wie spreek ik? Met ja. een met. Met? Met Bob. Bob? Bob, ja. Uit Bob. Chat. Ah, Hallo. Bob. Hallo. Ja, je, je wordt enthousiast. ontvangen hier door Willem en Gypsy Star op de chat en in de uitzending. Maar jij kunt hun niet horen. Wij kunnen jou wel horen. Oké. Okay. Dus... Hoe is het daar? Ja, we zitten lekker, we euh, zitten lekker, we zitten lekker, we zitten lekker vergelenend eten. En, uh, ja, we hebben opgeroemd en zo. Ik, ik ga mezelf van Ja. Leuk het uh, Ja, gezellig. Ik, ik denk dat we iets later nog weer, weer contact opnemen. Eens kijken hoe de situatie dan is. Uh, als er mensen zijn die een telefoon hebben en die daar Teamspeak op hebben staan. Uh, die, die, die, of de Techset natuurlijk. Die, die, die kunnen zich melden hier op de Teamspeak. Of in de Techset. Uh, altijd welkom. Ja, ik heb je messen, ja. Nou, gewoon de standaard uh, radio dingen, hè. Ja. En, maar nu, nu, mensen hebben daar alleen maar telefoons, dus uh, misschien, als, als mensen er zin in hebben en hun telefoon eventueel uh, willen updaten, uh, testen, dat kunnen ze doen natuurlijk, hè. Maar we zitten onder een afdrukje met samen met, uh, met een stuk of met z'n vijf, zes. Ja. Het, ja, het, ja. het zijn niet internet, mensen. Internet. We hebben wel veel reizen gehad hier. Uh. Goh, en hier schijnt de zon. Ongelooflijk. Ja, man. Nou, dan nou, uh, geef ik even door aan... Uh, aan Kees. Oké. Okay. Bedankt, bedank. Groetjes van Willem. met Kees. En Hallo, Je wordt enthousiast ontvangen hier in de uitzending en, uh, en op de chat. Maar, weer je, die lekkere kaas bij? Je, je kunt de mensen niet horen, wij kunnen jou wel horen, maar je kunt hun reacties niet horen. Chipsy staat die vraag meteen, van of je lek, weer je lekkere kaas bij je hebt. Ja, ik heb gewoon uh, heel kaas bij me, heel erg kaas Oh shit, oh shit, Hef, shit. Ja, nu baalt Chipsy staat helemaal dat ze, <laughs> dat ze er niet is. Ja, ja. Kijk, ik, ik heb nog altijd... En uh, misschien kan hij niet sterven, ik, ik ga Het gaat heel psychicaal schouden, maar helaas, hij is er niet. Nee. En ik ook niet, helaas, als mensen dat daar, daar mochten vragen. En Willem zelf kan dus ook niet, dat is misschien nog niet duidelijk voor de mensen daar, maar Willem zelf, die kan helaas ook niet. Clary, die heeft, uh, uh, als, als ik goed heb begrepen, een soort voedselvergiftiging opgelopen gisteren. En die is hartstikke ziek nu. Ah, ik vind, vind het uh, wel heel veel wetenschap hoor. Ik vind, ja. vind het uh, heel veel wetenschap. Dankjewel. En uh, vloeg de een groeten aan Willem. Ja, Willem, bedankt je namens Clary. En uh, hartelijke groeten terug. En ik hoop dat jullie het goud eten maken of Ja, hoop hopen we allemaal. Dat het snel voorbij mag zijn, dat is nooit leuk, uh, voedselvergiftiging. Nee. Ja, het is toch radelijk weer geweest ook, hè? Ja. En dan blijkt dat het nu een beetje afgekoeld is, want uh, het vond erg benauwd door de laatste dagen. Ja, hier, hier binnen is het nog steeds 27 graden. Zo. Hier 28, dus... Uh... Ja, heel oh, bij Gypsy is het 28 graden nog steeds binnen. Nou, ik heb uh, naar Haarmoos gedaan vanmorgen was het dan bij 25 graden in huis. Dus, dat zal het zijn. Dus nou, ik heb de laatste dagen altijd naar Haarmoos staan, maar goed, het gaat ja. er nog niet uit. Oké, okay, Kees, wil je, wil je nog iets uh, aan toevoegen? Uh, of uh, anders bellen we later nog eens terug. Ja, nou ja, misschien misschien wil... Oh... Uh, uh, toch misschien nog iets zeggen? Ja, dat kan. Oh, oh. Sunset! Ja, we zitten er ja. klaar voor. Oké, okay, bedankt Kees. Groetjes van hier. Ja. Hallo! Hallo en lieve en Sunset! We zien oh, oh, toch naar de, de ah, te komen. Mijn oren, mijn oren. Want ze zitten hier op TeamSpeak ook. Jeepsi en Willem. En die, die, die begroeten jou ook van harte. Die kun, jij helaas ja. niet, die kun jij helaas niet horen op de telefoon, maar wij horen jou wel in de uitzending en op TeamSpeak. Oké. Okay. En uh, ja, die waren dus heel enthousiast ook van, hé, hey, sunset. Hey. set. <laughs> hoe, hoe, hoe, hoe gaat die? Nou, ja, het gaat is gezellig. Alleen uh, af toe een buitje, zeg maar. Lekker. En, uh, Nino is ook mee. Nino? Ja, daarom. Hondje. Oh, de hond, oké, okay. <laughs> ja. wist, wist ik niet. Er uh, komt net iemand binnen, was, was je naam ook alweer? Was zijn naam ook alweer? Was zijn naam ook alweer? Ja, ja. En Jeroen, en Bobby, en Els, en Guus, Is Jeroen. Q? Okay. Of de, de, andere, andere, Jeroen, de, de gewone Jeroen? Ja, hij heeft Helaas. Sorry, Jaap heeft afgebeld, zei je dat? Ja. Ach, uh... Ja, Willem die zit hier dus ook op de techchat, die heeft zich ook afgemeld. Klara, die, die heeft iets verkeerds gegeten gisteren. Ja. En die is hartstikke ziek, dus die, die, die kan hem niet oh, rijden. Okay. Oh, nou, heel veel wetenschap. Maar ja, zoals ik al zei, de andere helft van de mensen die zit hier op de, op de chat en in de uitzending, ja, dus het virtuele gedeelte van de Red Radio Dag, zeg maar. En tezamen ja, is het toch hartstikke gezellig en leuk. Uh... Ja, we begonnen hier allemaal een beetje later, want wij, wij ik was al eigenlijk uh, al heel vroeg, ik kwam Bobby ook tegen op de Koningsweg. En wij kwamen hier eigenlijk aan het dichte poort, het was zo kwart over één. Zo. So. Wow. Dus, uh, en toen hoorden we dat het eigenlijk pas om drie uur zou beginnen. Dus, maar dat uh, wist ik niet. Ja, dus ik, keer. ik kreeg ook die informatie niet, anders had ik het op de website gezet. Ja. Yeah. Uh, yeah. Maar het maakt niet uit, toen hebben we Els gebeld, toen, uh, toen kwam alles weer goed. Mooi. <laughs> ja. De helft zit daar en de helft zit hier. Ja, zoiets hè, denk ik. Ja. <laughs> okay. en, en, en, en dan nog een boel luisteraars die, die, die zich niet laten zien. Niet laten horen natuurlijk. Oh. Maar, ik hoorde net iets over Teamspeak ofzo, maar ik heb geen uh, Teamspeak op... op mijn telefoon. Nee. nee. Dus ja, dan zou je dat ze wel kunnen horen. Uit, uh, maar... Want die staat nu bij de poort. Ja, Teamspeak, als je dat niet hebt, dat kost dus 1,50 euro, geloof ik. Of zo, om, om dat het programma. 1,50 euro, eenmalig. Eenmalig om dat programma te, te kopen, die app in de App Store. Ja, en daarna kun je het ook wel installeren waar je maar wil. Dat, dat, daarna kun je het overal installeren, uh, heen kopiëren waar je wil. Ja. Nou ja, voor de liefhebber. Hè? Je kan ja, ook met. Dat kan ja, het kan ook nog met Discord. Mocht iemand Discord hebben, dan kan hij ook direct de uitzending in. Maar gewoon oh God, ja... ja. Geef je eventjes aan uh, Jeroen. Okido. Doei, doei doei. Doei Veel plezier. Groetjes ja. van Willem en Gypsy en en Barney. Ah, hallo. Hallo Jeroen. Hey Jeroen. Wat is er van de hand? Wat is er aan de hand? Ja, de hand. <laughs> nou, nou, Willem, die zit hier bij me. En Jips nou, is nee. ja. Hello, Jesus, uh... En op de tekstje uh, de red Rod en, en, en Barney Hello. ook nog. Ah. En wij, wij kunnen jou wel horen. Helaas kun jij hun niet horen. Dat, dat even voor ah. de duidelijkheid. Dus, uh, maar ja, ze, uh, ze, en... ze roepen wel heel enthousiast in mijn oren. Hé, uh, hey, Jeroen, Jeroen. <laughs> Oh, yeah. ja, ja, ja. Uh, Hoe is het? Ja, uh, de techniek wordt steeds moderner, hè? Mm, ja, nou, dit is ook eigenlijk ouwe eigenlijk via telefoon. Liefst, zou ik hebben dat jullie op Teamspeak zaten of op Discord zelfs. En dan ook nog video uitzenden, yeah, foto's uploaden, video's. Ja, nou ja, dat is uh, nee, even niet. Dat is modern. Maar we zijn al heel, we zijn, we zijn al heel blij, J jullie hebben daar een feest, uh, wij hebben hier een feest online en tezamen vormen we toch een, een fijne Ridder Radio Dag. Uh. Ja, ja, ja, ja, ja, tezamen vormen we dan een vrij grote Ridder Radio Dag, Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar ik, zou hier nog, uh, ik heb hier nog iemand uh, die wil ook wat zeggen. Oh, nou. Ja. Kijk, tuut, tuut. Nou, komt u. Oké. Okay. Hallo. Hallo, met wie spreek ik? Uh, met mij. Ga jij nog naar deze gezellige plek komen? Of ga je voor een kleine beetje regen thuis zitten? Uh, nou, dat hier regent het niet. Hier schijnt de zon de hele tijd. We hebben geen, hartstikke geen regen gehad. Nee, maar het, ja. is, het is sowieso nou ook al te laat en, en voor mij niet meer te doen. Dus, dus ik ga het niet halen. Je spreekt met de operator trouwens als je dat nog niet doorhad. Je weet dat je gaat missen, hè? Ja, maar aan de andere kant, wij hebben hier ook een feestje, hè? Want Willem is erbij. Ja, dit, dit gaat voorbij, hè? Ik komt nooit meer terug, hè? Ja, maar we zijn dit, erbij. Ja, maar oké, okay, maar dat, dat is het hem. Dit gaat nooit meer terugkomen. Je gaat het nooit weten. Ja, maar, maar de vorige ja, maar seconde, het, de vorige seconde, seconde komt nooit, al niet van. meer terug. Dit komt ook al niet meer terug. De... Ja, nee, ik ga het niet willen missen. Echt niet. Gaat, dit gaat je voorbij. Dit, dit komt nooit meer. Maar wie ben jij dan? Dit heb je gewoon weggegooid. Wie ben je dan? De spirit. De wat? De spirit. De spirit? Ja, ze noemen me spider. Spider? We hebben er nooit van gehoord. Ja, ik heb al mijn spinnen op mijn lichaam. Ah. Ja, maar je, je weet wat je gaat missen en dit komt nooit meer terug. Okay. Ik heb je gewoon weggegooid. Oké. Okay. Ja. Jo, jo. Ja, echt. Ja? Oké. Okay. Heeft het een redelijke indruk? Wat zeg je? Geeft het een redelijke indruk? Geeft het een redelijke indruk? Ja hoor, ja hoor. Op, op de chat roepen ze allemaal ja hoor, ja hoor. Ja hoor. Ja hoor. Ja maar, we missen jullie dus. En dan en spreken, wij jullie ook. We, we spreken nu weer met Guus, of niet? Ja. Ja, nou Gypsy staat die, die, die roept extra hard wij ook hoor, wij missen ja. jullie ook hoor. Maar ze roepen het extra hard omdat ze hopen dat je het toch kan horen. Terwijl ja, je kunt het niet horen, maar in mijn oren is, is keihard. <laughs> is keihard. Dus, uh, <laughs> maar we hebben een verbinding. We zijn er even geweest. Uh, we, we bellen later nog wel eens of zo. En als er iets is. Jullie kunnen mij bellen. Uh, ja, jij en oh. Art hebben mijn nummer. We zitten stand by, we praten over, de, over, de, over en uh, gezellig. Dus uh, stay in touch. Ja, er komt zo nog een muzikale sessie, als het goed is, want niet iedereen is er nog. Nou, dat kunnen we proberen, als je die eventueel door kunt prikken via de telefoon op deze manier. We gaan kijken wat we kunnen Oké, okay, man. Tot Hoi. later. Goed. Groete... van Dred, Willem, Gypsy, Hoi. en Meijen, Barney. Hoi, jongens. Hoi. Hoi. Zo. Jeetje, Ja. ja. Ik kreeg een lamme arm van die telefoon vasthouden. Ja. Oh. Kijk, we hebben gewoon een alternatieve Ridder Dag dit jaar. Ja, kijk, ik, ik had ook allerlei mooie dromen, hè? Niet alleen voor de Red Radio Dag, maar ook in het algemeen heb ik zo mooie dromen. En daar komt altijd zo weinig van terecht, hè? Je, je, mag, je mag blij zijn als er iets gebeurt, weet je, en, en dat weet ik dus in de praktijk, dus ondanks dat die dromen niet uitkomen, uh, kun je toch blij zijn met, met kleine dingen, zoals deze verbindingen en dingen, weet je, dus ook zelfs met de minimale middelen uh, hebben we toch een, een, een feest, zeg maar. En, uh, dus in die zin ben ik ook nooit negatief over dat het beter kan, hè, dat het meer zou kunnen, dat het allemaal eerder geregeld zou kunnen zijn, beter geregeld, en dan... Gewoon blij zijn met wat er is en, en, en uh, niet uh, laten ne neerslaan als, uh, als de grote droom niet, niet uitkomt. Gewoon doorgaan. Ja precies, oh, ja, gewoon positief blijven denken. Ja. Uh. <laughs> ja. Heerlijk jongens. Ja, Barney zegt CPR... Bedankt voor de noodverbinding. Barney dus uit Maleisië. Zit iemand in Maleisië ook die feest mee? Maar het, het is niet eens een noodverbinding. dit is gewoon een verbinding. Ja. En ja. Het, het zou allemaal zoveel. We zouden ook in virtual reality kunnen. Moeten allemaal. Hè? Dat was mijn droom eigenlijk. Maar dat. dat ja. Al jaren geleden. En het zou waarschijnlijk nooit lukken. Ik heb nog, <laughs> ik heb nog een avatar voor Willem. Hmm, bu ja. bu het Burning Man festival, hè, bijvoorbeeld in Amerika een van de grootste festivals ter wereld wat dat betreft van die alternatieve festivals, dat gaat dus niet door hè. dat mag ook niet doorgaan dus die zitten daar ook voor de eerste keer mee dat ze een, een, een virtual Burning Man willen gaan organiseren het grappige is dat wij in Second Life doen we dat al, al sinds jaar en dag ja, ja. en uh, dat, is, dat is echt zo groot uh, dat, dat het eigenlijk Best een Virtual uh, Burning Man is een, een, hetzelfde als in de realiteit, zeg maar. Ja. Maar goed, nu zijn al die mensen in de, re, in de real world, die kunnen daar niet heen. Dus die worden nu ook allemaal opgeroepen. En er zijn allemaal andere plekken, uh, zeven plekken zelfs, waar Virtual Burning Man gaat plaatsvinden. Hmm. En één daarvan, dat is Second Life. En, en uh, ja, ik ben daar eigenlijk ook alle, elk jaar bij en zo, want... want in de real world kom ik er nooit toe om, om naar de Nevada woestijn te gaan in Amerika. Nee. En uh, dus ja, het, het wordt waarschijnlijk extra extra druk uh, in Second Life dit jaar. En zou ik daar heen moeten gaan? Hè? Zou, wat, het, het, het, het interesseert mij eigenlijk allemaal niet meer. Nee. Dat online gedoe, weet je. Ik bedoel, we zijn er zoveel jaren mee bezig geweest en het interesseert niemand. En eh... Ja, nu dan hebben ze allemaal corona en dan in een keer uh, willen ze wel, komen ze wel, weet je. Van, uh, maar ja, zo gauw die corona weg is, dan, dan zien we hun ook weer niet meer. Uh, nee. Dus dat is wat ik me herinner ook van die festivals. Altijd heel veel moeite, heel veel uitsloven en, en wat je ervoor terugkrijgt eigenlijk is, is, is, is niks. Stank eventueel nog. Stank voor dank. Maar we hebben, dan, we hebben dan wel altijd lol, hè? want we maken gewoon onze eigen lol... En, en het doet er eigenlijk helemaal niet toe wat er om ons heen gebeurt uh, als wij maar lol hebben. Ja. Maar ja, ik ben mezelf dus een beetje trainer om me niet zo uit te sloven. Want ik, ik deed altijd zoveel extra, zoveel ook meenemen. Hè? Als ik ergens heen moest, dan nam ik een rugzakken vol met, met spul mee. <laughs> Waarvan dan maar, maar 10% gebruikt werd ofzo. Nou ja, maar... Nee, maar nu met de telefoons en de, de, de luidspreekmodus op de telefoon en, en de micro op de headset, dat, dat, is, dat is ook al goed genoeg. Ja. Nou, zal ik weer wat muziek erbij halen op de achtergrond? Ja, ja, ik denk dat we voor ons een andere weer gaan krijgen hier, want het is nou echt een windwaard op te waaien en af te koelen, dus ik denk dat we zo regen gaan krijgen. In Utrecht hebben ze ook regen, hè? Ja, lekker voor je, Gypsy. ja. Ik heb hier wel een paar keer onweer een beetje dichtbij gehad, maar het gebeurde gewoon nooit. Nee, hier ook. Dat hadden we vorige week een dag. Mm. Ja. Ja. ja, zeg dat. Wel. Even bijkomen. Ja, zullen we een break nemen of zo? D mm -hmm. Dat we zeggen, om vijf uur komen we weer tezamen hier aan de uitzending. Dan draai ik wat misschien oh, ja, tot goed. die tijd. en, en ja, uh, dan, dan kunnen we even een natuurlijk koffie maken, een hapje ja. eten ja, zo. Ja? ja? ja, ja. Vijf uur weer? Oké. Okay, okay. dus, uh... Prima. Ja, ik weet niet wanneer Guus misschien belt, want... Uh... Ja, nou, dan le op, ja, op. ja daar, daar let ik wel op. Oké. Maar, okay. maar ja, dan, ho dan hoeven wij niet hier de hele tijd te blijven praten, dingen gaande houden met z'n drieën. Of, of jullie moeten nu gewoon door willen gaan, wat je wilt. Maar, maar we kunnen dus een break hebben en dan zetten we op vijf uur weer, weer te samenkomen. mij altijd goed. Willem is al weg. Ja, oké. Okay, ja. Tot dadelijk dan, oei oei oei, oei Tot maters. Nee nou, ik, heb, ik, heb ons, ik heb ons even uit de uitzending gezet. Uh, dus, je kunt hier wel praten, maar het gaat niet de uitzending in. Ik heb stukjes over de Ik ben Ik heb niet de uitzending. Hey, I'll just come back in. okay? No. The, the still explorers them able them to make the a of map. Use, use that, that picture. picture. The explorers had to the guide them with a the comfort.